De boer, de tomt en de troll. In Zweden woonde eens een boer die zo gierig was dat niemand meer voor hem wilde werken. Daarom zette hij een bord langs de weg waarop hij een tomt vroeg die voor hem de oogst wilde binnenhalen. Tomt is de Zweedse naam voor dwerg. De volgende dag kwam er een tomt naar de boerderij. Hij was maar negentig centimeter lang en al heel oud. Hij had een lange witte baard die over de grond sleepte. Ik ben wel klein en oud, zei de tom tegen de boer, maar als u mij goed betaalt, zal ik in één nacht uw hele oogst binnenhalen. Je bent aangenomen, zei de boer met een gemene grijns. Als je klaar bent met je werk, krijg je twee zakken met goud van me. De tomt liep naar het veld en terwijl hij de zij scherpte, zong hij een lied. Ik ben een echte tomt en al ben ik klein en oud, morgen als de zon opkomt, krijg ik twee zakken goud. De tomt werkte de hele nacht heel hard door, zoals alleen een echte tomt dat kan. De volgende morgen om half acht had hij al het graan geoogst en naar de schuur gebracht. Zie zo, zei de tomt en wreef zich in zijn handen. Hij liep naar de boerderij en klopte op de deur. Hij klopte eenmaal, hij klopte tweemaal. hij klopte driemaal, maar er werd niet open gedaan. Hij klopte op de ramen en hij gooide kiezelsteentjes op het dak. Eindelijk keek de boer door een raam naar buiten en riep, waarom maak je zo'n lawaai? Ik kom mijn twee zakken met goud halen, zei de tomt. Kom volgend jaar maar terug, riep de boer en deed het raam dicht. De kleine tomt was woedend. In de verte zag hij een heuvel. Hij besloot daar naartoe te gaan om rustig na te denken over wat hij zou gaan doen. De heuvel had een heel vreemde vorm. En toen de tomt bovenop de heuvel was, zag hij dat hij op de punt van een heel grote neus stond. Lieve help, riep de tomt, dit is geen heuvel, dit is een troll, en ik ben over hem heen gelopen. Dat geeft niet, zei de troll. Ik voel me vaak eenzaam en ik heb best zin in een praatje. De tomt vertelde hem wat er gebeurd was. Hoe durft die boer zo'n kleine tomt als jij te bedriegen? De trol dacht even diep na en zei toen. Ik heb een plannetje. We gaan samen naar de boer. Ik weet zeker dat hij je wel zal betalen als hij ziet dat je een grote broer hebt. Ze liepen naar de boerderij. De boer wilde net gaan eten toen hij op de deur hoorde kloppen. Wie is daar? gromde hij. De tomt deed de deur een stukje open en riep naar binnen. Geef me mijn loon. Als u mij niet betaalt, stuur ik mijn grote broer op u af. Ga weg, riep de boer. Maar toen keek hij naar buiten en zag de reuzachtige trol met een grote knuppel in zijn hand. Als je niet betaalt, blaas ik je hooibergen weg, zei de trol. De boer gaf geen antwoord. En de trol blies alle hooi weg. Daarna leunde hij op het huis dat begon te kraken. Als je niet meteen betaalt, zal ik je huis afbreken, riep hij. De boer was wel bang, maar hij was niet van plan de tom zijn loon te betalen. De trol tilde het dak van het huis op en keek naar binnen. De broer was weggekropen in een hoekje met de twee zakken goud op zijn schoot. Toen hij de trol zag, hield hij één zak omhoog en vroeg met trillende stem. Is uh, één zak uh, genoeg? Nee, zei de tomt. Twee, uh, twee zakken dan? vroeg de boer. Ja, zei de tomt. De trol pakte de zakken met goud aan, legde die op zijn ene schouder en zette de tomt op zijn andere schouder. Samen liepen ze weg van de boerderij en zongen Wij zijn een tomt en een trol en wij zijn goede vrienden. Wij hebben goud twee zakken vol die wij eerlijk verdienden.